Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie in Den Haag heeft het binnenhof afgesloten. Ze wil zo voorkomen dat mensen in gele hesjes naar het parlement lopen. De demonstranten hadden zich in groepjes verzameld op het plein bij het binnenhof. Maar daar moesten ze weg omdat ze geen toestemming hadden voor een demonstratie. Twee betogers zijn aangehouden. De gele hesjes hebben een waslijst aan eisen. Ze willen verlaging van de accijnsen, een ander zorgstelsel... en migratiebeleid, verlaging van de pensioenleeftijd... een basisinkomen voor iedereen en het vertrek van premier Rutte. Ook in Nijmegen, Groningen en Maastricht wordt gedemonstreerd. Een felle brand heeft vanochtend een deel van het high-tech-bedrijf ProDrive... in Son bij Eindhoven in de As gelegd. Een deel van de gevels zijn naar beneden gekomen... en mogelijk stort het hele pand in. Voor zover bekend zijn er geen gewonden...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 Omwonenden zeggen tegen de regionale omroep dat er met explosieven naar het pand is gegooid. bute naar Pierre Knoops is overleden, meldt 1 Limburg. Knoops gold als een meester in het houden van komische voordrachten, staand in een regenton de but. Begin jaren 60 won hij belangrijke butenkampioenschappen... die werden georganiseerd rond carnaval. Hij trad ook op voor radio en tv. Pierre Knoops was 80 jaar.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 ervan als je een 12-heers gaat draaien. Is het bijna 9 minuten over 3 uur voordat we weer terug zijn met uh, uur 2. De de Kevin Christopher uit de jaren 80 en One Step Closer to You. Wat gaan we nu uur 2 allemaal doen, Albert-Jan? Uh, na de volgende plaat gaan ja. we gelijk schakelen met uh, Joop Verres. Want die is voor ons aanwezig uh, op Duintjesveld. Waar de wedstrijd uh, SV Zand voor tegen Jong Holland verspeeld wordt. De wedstrijd is om 3 uur begonnen en uh, we gaan uh, over dus, naar de volgende plaat. Gelijk schakelen met Joop, kijken naar de stand van zaken en hoe de zaak ervoor staat. Uh, uiteraard rond de klok van half vier de, het evenementenagenda. Dus houd u pen en papier bij de hand, want er is natuurlijk weer van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort en wellicht dat een van de items u interesse heeft... dan kunt u gelijk even meeschrijven. En verder hebben we natuurlijk in het tweede uur ook nog Zandvoorts nieuws in het kort. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren... naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. Dankjewel, want dat, dat luisteren kan onder meer via internet. Via www.zfmzalvoort.nl of zfm-live.nl. En wat Albert jan al zei, zo dadelijk gaan we schakelen naar Duitsersveld. Naar Joop van Tot op drie uur is hij gestart. De wedstrijd SV Zalvoort tegen Jong-Holland. the de December plaats. Deze van uh, Phil Collins en Dance into the lights. Ja, we gaan schakelen naar Joop van vanmiddag uh, live aanwezig bij de wedstrijd SV Zalvoort tegen Jong Holland. En die wedstrijd is even na drie uur begonnen. Goedemiddag Joop. Ja, goedemiddag. En live staat uiteraard. En dan haalde dan vergeet ik bijna. Hoe kan dat nou? Ja, dank je, dank je, dank je. <laughs> uh, Hartelijk welkom op het uh, Sportpark Dijkersland waar het mies uh, op en het niet echt warm is, want we leven hier in een temperatuur van 8,5 graden. Dat is niet altijd wel natuurlijk. Maar goed, de wedstrijd is begonnen. En is nu, we uh, kijken, we spelen nu in de 13e minuut. Maar uh, ja, het is een wedstrijd die, die Sandvoort gewoon moet winnen. Want het wordt wel tijd dat het gewonnen gaat worden. Sandvoort staat op de uh, nee, 11e plaats. En met uh, 10 punten. En Jong Holland staat op de... Uh, Eén laatst, laatste 13 de paard, met acht punten. Dus het is, het is een heel klein verschil. En Sandsmoet moeten dus eigenlijk deze wedstrijd winnen, willen ze gewoon weer eens een keertje omhoog kunnen gaan kijken. Dat ligt natuurlijk ook al aan, aan de uitslagen van anderen. Maar vooralsnog winnen is gewoon de boodschap die Sandsmoet uh, moet brengen. Uh, opnieuw is het team niet compleet. Uh, ze hebben nog één keer met de vaste basisspelers kunnen spelen eigenlijk. Want nu zijn afwezig, Cas uh, uh, die is gebaseerd. Heel leuk, het was in een, uh, is gebeurd in een zwaalvolleyballwedstrijd, uh, een dag voordat het eerste moet gaan spelen. Mijn ook is, uh, even denken, Casting um, uh, uh, is er niet. Daar is het toch wel een gemis op dat middenveld, bij namen. Nu is de nu de uh, Berg. Aan de rand van 6 60 meter. Hij probeert daar het bal te vieren, maar dat lukt niet. Hij uh, raakt die bal kwijt en uh, jong Holland kan weer overnemen. Dat was wel het eigen veld, maar voor het volgende. heeft soms niet de bal uh, uh, bezit. Nog steeds niet. Probeert maar alle macht. En daar is het uh, Daanik Kiershoff, denk ik, die die bal overneemt. En een uh, die baas op. Uh, even kijken, Fatos, wat moet hij gaan buiten? 16 meter binnen. Dus. Dat is een voor zich, zeggen, moeten afleggen. Het water, die ik denk, niks minstraat vanaf de 16e Hij had een grote kans. Maar hij moest hem met de rest nemen en dat is niet bepaald zijn Best sterke te been. Uh, dat maakt niet uit in feite, maar uh, het werkt wel. En dat was uh, de eerste grote kans van Zandvoort. En uh, jong Hans heeft nog geen kans gehad eigenlijk. Uh, dit is een spel op dit moment dat eigenlijk al middenveld wordt uitgevochten. De beraten komen ze bij de, de verdedigers, maar daar hadden we echt helemaal mee op. Zowel Stadpoort als Jongen Hong uh, kan op dit moment nog geen zijs maken. Wellicht gaat het later gebeuren. Uh, dit was het voorlopig uh, dat uh, Duimpje stelt. Graag terug naar jou. Oké, okay, uh, dankjewel Joop voor uh, die momenten Straks komen we uiteraard inderdaad weer terug bij Joop Fris. Het vervolg van de wedstrijd van vanmiddag. Eerst meer muziek.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 That record on again I don't wanna hear sad songs anymore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 I don't know. een heerlijk gevoel. De single van Rita Ora in uh, Your Song. I'm in love. Wat is dat mooie, zeg. Ongelooflijk. Uh, albert jan je hebt iets over de decemberloterij. Ja, want uh, het is vandaag uh, 1 december en het is weer begonnen. De ondernemersvereniging Zandvoort decemberloterij. Vandaag start de ondernemersvereniging uh, OVZ met de traditionele decemberloterij. De hele maand december reiken de deelnemende winkeliers bij iedere aankoop decemberloten uit. Dit jaar zijn de loten in een nieuw jasje gestoken. De loten kunt u vinden bij de deelnemende ondernemers... die zijn te herkennen aan de poster op het raam. De winkeliers hebben weer mooie prijzen beschikbaar gesteld. Wekelijks wordt op zaterdagochtend de weektelling uh, gedaan... in het live radioprogramma van uh, Goedemorgen Zandvoort... van onze lokale omroep ZFM. De winnaars worden vervolgens in de krant gepubliceerd... maar krijgen ook een persoonlijk bericht ondernemersvereniging Zandvoort wenst u een fijne feestdagen. Kijk, dat zijn goede berichten. Dus... En weer heel veel mooie prijzen waarschijnlijk. En elke zaterdag weer een trekking, dus wat wil je nog meer? Elke zaterdagmorgen bij onze collega's van uh, Goedemorgen Zandvoort. Dankjewel voor dit uh, mooie positieve decemberbericht, Albert-Jan. Dacht ik. Ja, dat dacht ik ook. En zo dadelijk gaan we weer naar fris. Het vervolg van de wedstrijd daar op SV Zandvoort tegen Jong-Holland. Het staat nog 0 tegen 0. Hierna wordt bij je eigen lokale radio ZFM. Dit is van Emmy Stewart in de Nat on Wood. We gaan weer schakelen naar Duitsersveld. Joop van is bij de wedstrijd van vandaag. Goed is het daar Joop? Ja Rob, we spelen op een ogenblik in de 23 minuten. er is nog niet veel veranderd, maar zeg ik. Helemaal niet veranderd. Het spel is nog steeds te tellen. Het opvoos zich op de, het er, er, op de middenveld. De spits wordt niet opgehouden voor Rijksweg. Een klein kantje van... Water, die ging uh, via de paal ging die naast, maar het, uh, het was eigenlijk meer, minder of meer uh, een mazzelschot, had ik het zo zeggen. Dus vandaar een klein kansje. Uh, en uh, ja, en Jong-Holland heeft ook nog geen kansen gehad. Dus uh, dit is nog steeds 0 0 En uh, ik, ik kan er verder niet veel over vertellen. Het is uh, zandvoort, die moet komen. En dat, dat lukt niet helemaal. Uh, ik weet ik kan er geen, geen vinger achter krijgen waarom dat is. Maar voorlopig lukt het niet. Nuitje Berg is ook niet echt helemaal bal balvast op het ogenblik. Misschien heeft dat er een beetje mee te maken maken. Uh, en uh, ja, ik denk dat je bijvoorbeeld een huisje kan zien dat de midden valt heel erg mis op het ogenblik. En uiteraard ook als de die, die Dat zijn twee jongens die kunnen echt het spellen aan de toe trekken, En die kunnen het delen. En die kunnen goed uh, de, de, de spitsen zien te bereiken. Uh, die zijn er niet. Maar goed, Godmachiels uh, heeft die niet op dit moment daar is een hele mooie paar daar. En die is heel snel. Ik ga 6 meter gewinnen. En dan gaat de schot is recht op de keeper af. Helaas, helaas klein koopje voor Zandvoort. Maar het was wel weer heel snel. De eerste daar heeft zo'n gigantische startstelheid. Dat hij kan. Lijken de ballen die eigenlijk onmogelijk zijn. Pak hij al zo. En dan kan hij toch wel, dat doen ook. Dit was dan net tegen dat hij recht op de keeper afschoot. Die kon hem vrij simpel pakken. Maar goed, het was een kleine van voor weer En we spelen op dit moment in de 24 minuten. Ja, joh. Nog even één vraag. Jong Holland, waar ja. komen die heren vandaan? is Albert Marc. Spelend Marc. Ja. Uh, Spel in God, gek, hè? Ja, ja nee, oh. je, je zou bijna denken dat ze bij het Nederlands elftal horen. Maar dat is dus ja, ja, no absoluut niet het geval. Nou, dat is nog lang niet het geval. Nee, Oké, okay. helemaal goed. Nee, in ieder geval uh, nog 0-0. Uh, Wel wat uh, kansen voor uh, SV Salvoort. Dus laten we hopen dat ze tot score gaan komen. Joop? Ja. Oké, okay, okay. stra straks horen we okay. meer van jou fris. Bye. Maar eerst gaan we weer een uh, lekker plaatje draaien. Zo op de zaterdagmiddag bij CFM. Welkom allemaal en houd de radio lekker aan, hè? Want we hebben nog heel veel goede muziek onderweg. Waaronder deze. Hier is uh, When the Rain Begins to Fall. Uh, Albert-Jan, gaan we nog regen krijgen de komende dagen of ja, dat ja, ja, ja, het blijft niet droog. Nee? Nee, we houden het niet droog. Oké, okay, het wordt uh, dus wel een beetje vochtig uh, de beetje komende vochtig. dagen. Ja. Oké, okay. het is uh, bijna half vier, we gaan hem doen, de evenementagenda. Allereerst hebben we natuurlijk de tentoonstelling... We gaan naar Zandvoort, een digitale reis van verleden naar Heden. En die uh, tentoonstelling in het Zandvoortsmuseum die duurt nog tot 16 maart volgend jaar. De We Gaan naar Zandvoort is een reis van Amsterdam naar Zandvoort... met de blauwe tram en een trein, de reis van 100 jaar geleden en nu. Nooit eerder is deze reis een en een bezoek aan het strand... vermengd met hedendaagse digitale kunst. Sterker nog, het gaat hier om een primeur... waar de bezoeker wordt meegenomen in een reis door de tijd... door multimedia-kunstenaar Stefan de Groot. Dat allemaal tijdens de tentoonstelling We Gaan naar Zandvoort... een digitale reis van verleden naar heden. Dan gaan we morgen natuurlijk naar Classic Concert. De Voice Company in de Agatha Kerk. Het begint allemaal om drie uur. Kaarten naar twintig euro zijn nog aan de deur verkrijgbaar. Dus ik zou er dan dan allemaal half drie heen gaan als ik u was. De Voice Company. Een groots concert met klassieke muziek en dans. In de Agatha Kerk morgen om drie uur. Half drie zou ik daar naartoe gaan. En dan kaarten a twintig euro zijn nog er te verkrijgen. Gaan we naar 4 december, dan is het weer tijd voor Cinema Nostalgie. Dat, mag, dat zijn films, daar mag jij nog niet heen, Rob. Nee, net niet. Net, net niet. De Dirigent. En uh, uh, op 4 december 2018 opent Cinema Nostalgie vanaf 1 uur weer haar deuren... voor het, in dit geval het waardig gebeurde verhaal De Dirigent. Ontvangst met koffie en cake vanaf 1 uur en de film vangt aan om half 2. Kosten 7 euro, inclusief belbus, film, koffie en toeslag... Zonder Belbus 6 euro. En indien je gebruik wilt maken van de Belbus, kun je opgeven bij pluspunt. Dat allemaal op 4 december om vanaf 1 uur Cinema-Nostalgie met de, de film De Dirigent. Een waar gebeurd verhaal. Het is echt een aanrader. Gaan we naar 6 december om half 8, dan is het Ladies Night. Daar mag ik ook niet heen. En ik ook niet. Jij ook niet. All You Need is Love. Maarten ter Horst, de presentator van het populaire tv-programma All You Need is Love. Uh, verdwijnt op de vooravond van een befaamde kerstspecial. Hij stapt zonder dat zijn redactie het weet op het vliegtuig. De kerstspecial komt steeds dichterbij en producer Olaf en assistent Jaapie krijgen wanhopig, uh, zoeken wanhopig naar een nieuwe host. Ondertussen bereidt de rest van Nederland zich voor op de kerstavond en wordt de redactie hoopvol aangeschreven. Dat allemaal tijdens Ladies Night. En dan hem, waar hebben we het dan over? Circa Zandvoort. <coughs> Gasthuisplein nummertje 5 in Zandvoort, al hier. Ladies Night. Het, het begint allemaal om half acht s'avonds en de kosten zijn 13,50 euro. Op 6 december, Ladies Night, All You Need is Love. Dan gaan we naar 8 december. Dan is de eerste tentoonstelling van te, te, Toneelvoorstelling van te, Wim Hildering in Theater de Krocht en dat begint om 8 uur. Op 14 december is het tijd voor de Winter Kinderdisco in pluspunt aanvang 7 uur. Dan hebben we in ieder geval de kinderdisco hebben gehad. Pluspunt, dat begint om 7 uur op 14 december. Dan hebben we nog op 14 en 15 december... wederom toneelvoorstelling Wim Hildering in Theater de Krocht. En die begint op beide avonden om 8 uur. De, dat is dat. En op 15 december, ja, dan is het weer zover. Dan gaat de ijsbaan weer open. De ijsbaan, de traditionele ijsbaan in Zandvoort. En hij blijft tot en met 6 januari staan. En de ijsbaan, ja, het zag er even een, een aanloop een beetje naar uit dat het eventueel niet door zou gaan, maar het is zo'n geweldig initiatief. Dus dat ook dit jaar weer, wederom de traditionele ijsbaan in Zandvoort vanaf 15 december. En tot slot ook op die 15 december vanaf 4 uur tot 7 uur s avonds, wordt er in het gezellig centrum van Zandvoort weer een sprookjeswandeling georganiseerd. Een leuke activiteit voor alle kinderen uit Zandvoort aan Zee en de regio. Van 4 tot 7 zullen vele sprookjesverkuren rondwandelen op het Raadhuisplein en het Kerkplein in Zandvoort. Ook de kerstman is natuurlijk aanwezig met zijn gezin. Alle kinderen mogen met de kerstman op de foto. De kerstman zit op zijn troon op de vertrouwde plek bij het terras van Grand Café XL. En in de protestantse kerk is een doorlopend programma met Poppenkast. U bent van harte welkom. De sprookjeswandeling op, uh, uh, samen met de opening van de ijsbaan... op 15 december van 4 tot 7 uur in het centrum van ons mooie Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan, dat waren de evenementen voor de komende dagen. Tot aan de ijsbaan, hè, dat u weer gaat komen. Het gaat weer gezellig worden hier in het centrum. Ja, ja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 You, hit the you know that since the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 Love when you ground the down, girl. Nee, We gaan naar Joop van want Joop heeft een doelpunt. Althans, <laughs> hij is er niet. Probeer het even opnieuw. Five shots in, love now I promise when we pull up, shut the club down I took her from a man, don't nobody know If you're about to steal, better drive She know how to make me feel with my eyes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 Hey, we gaan uh, snel over naar Job, want Joop, je hebt een doelpunt. Ja, ik heb een En uh, ja, helaas uh, was dat uh, toch weer uh, Joop Fris. Nou, zo dadelijk meer over het uh, doelpunt wat uh, gescoord is bij de wedstrijd SV Zoonvoort tegen Jong Hollands. Uh, Jab Fris. Jop, want je hebt een doelpunt. Ja, dat uh, je mij. Ben ik in, in de uitzending? Ja, je bent in de uitzending. Oké, okay, goed. 35e minuut. Grandioos gekronel achterin bij Zandvoort. En ja, de fout niet de van Daan Koop. Uh, ik, want voor zover ik kon zien. En het was heel simpel in een leegdoel Schiet dit voor Jonghollo. De, de zand is 0-1 en we spelen nu in de 38e minuut. Dat zijn uh, geen leuke berichten, maar het hoort erbij. We hopen dat het uh, snel weer hersteld gaat worden. Deze fout. raadje plaatje plaats. Hey, wie zong dit en uh, hoe heet het nummer? Nou, De Brothers Johnson waren het. Met uh, inderdaad die uh, disco klassieker. dat was uh, Stamp. Zo dadelijk weer uh, meer informatie op de zaterdagmiddag bij CFM. Maar eerst gaan we weer een heerlijke plaat draaien. Hier zijn de Kids from Fame en Star Maker. Here, as I watch the ships go by, I'm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 self for why and if there ain't... waren ze inderdaad de Kids from Fame en de Star Maker? Ja, het slot van de eerste helft van de voetbalwedstrijd van vandaag. We stonden net 0-1 achter. Is daar inmiddels een verandering in gekomen, Joop? Nou, dat heb ik er wel gewoon Maar ik je het ongelust. Nee, maar ja, het had gekund, hè, tijdens het uh, tijdens babbeltje. Nee, dus net niet het geval. Totdat het wel een kans had, Maar, ja, wat ik zou zeggen, een team dat die draait, heeft ook geen babbeltje. Dat moet je hebben. Wat de de draait ook niet lekker. Ze kunnen elkaar niet goed vinden. Er was net een paas van over de hele breedte. Ging over de speler over de skyline. Dat zijn dingen, dat hoort hij Als er iemand voorbij staat, moet je, je gewoon die bal houden. Of kort maar niet zo heel licht. En dat soort zaken, dat zie je nu dus in deze wedstrijd... in deze eerste helft. Ik denk dat het in ieder ...het sluiten ook dat het een zal zijn... ...maar dat horen we later wel. En dat het euh, dat standpoort gewoon niet goed draait. Het zit niet lekker... ...het niet is wel niet. ik weet het niet. Ik ben, ik ben niet zo goed daarin. Maar ik denk wel dat het standpoort niet draait. Zo bedoel in het zit op de helft van... Uh naar Jong-Holland. Over de rechterhand. Een, een, een goede voorzet, een goede kothaars, en er is een, goede, een, goede, een, goede, een, goede, een goede kans. Oh, op het dak, op het dak, op het dak, yes daar. Mooie bal, kregen we halfhoog aangespeeld. Tikte mee mee, volley over de keeper heen. Maar helaas, uh, niet uh, in het doel, maar niet op het dak van het doel. Dat was een mooie kans voor de aan. En uh, ja, ik, ja, hij is zo gretig. Uh, hij moet doel kunnen maken vandaag. Dat zal absoluut komen. En lijkt me net een goede uh, moment zijn. En dat is het tot nu toe niet geweest. Ondertussen gaan we de, de 45e minuut in, dat zeg ik. Het is, de tijd is in principe op, tenminste op het scorebord. En de 5 heeft in feite dan de, de juiste tijd. En die plaats van je dat, jonge land, een aanval. Over de linkerkant van zon, de rechterkant van Zand. Mooie diepe fase. En daar, die kan uh, voor het, nee, Ja, die kan de lopen, over gat over de achterlijn. En dit is het eindsignaal meteen van die eindspeler die het echt niet moeilijk heeft gehad. Hij heeft er goed opgezet, goed uh, de wedstrijd aangevoeld en heeft uh, een paar uh, keer um, moeten fluiten. Niet al te veel. En het dus was uh, echt niet heftig. Maar ik denk dat in de tweede helft, als ik zo fetsi meer vind, uh, uh, gewoon echt duur uh, zal komen. Is al wat graag op straks de rust. Tot zometeen en, en dankjewel Joop. En uh, we moeten gewoon deze wedstrijd gaan winnen, natuurlijk, tegen Jong Holland. Dat is het. Oké, en uh, zometeen uh, veel meer over de tweede en helft. Uiteraard bij je eigen lokale radio CFM. Maar eerst weer een lekkere dance Classic. Tijd niet gehoord deze. There's no time to play. We build it up. De single van Esford S. Simpson en Salit S. 10 Tien minuten voor vier uur. Vanmorgen hoorde we het bij Goedemorgen Zalvoorts. De drie vrijwilligersorganisaties die genomineerd zijn... voor de Vrijwilligersprijs 2018 waren in de, in de uitzending. Riepen iedereen op om alsnog te gaan stemmen, Albert-Jan. Ja, en dat doe ik nou ook nog. Ja, want uh, dat kan, kan nog steeds gestemd worden. Het vrijwilligersinformatiepunt Zandvoort, VIP Zandvoort in het kort heeft weer drie Zandvoortse organisaties genomineerd... voor de VIP-Vrijwilligersprijs 2018. In willeke, willekeurige volgorde zijn dat... Speelgoedvijver de Lachende Kikker... het Rode Kruis Zandvoort en Diakonie Agatha-Kerk. En uh, de bewoners van Zandvoort hebben ook dit jaar... weer verschillende uh, organisaties voorgedragen... om genomineerd te worden voor de VIP-Vrijwilligersprijs 2018. De jury bestaat uit Maaike Koper, Gerry Rutte en Joke Buijs Bloemen heeft alle nominaties uitvoerig bekeken... en besloten welke drie vrijwilligersorganisaties... inmiddels definitief genomineerd worden. Dit naar aanleiding van de onderbouwing... de hoeveelheid voorgedragen nominaties... en de visie van de jury... naar aanleiding van de criteria. De stemronde is inmiddels in volle gang... en u kunt uw stem nog steeds kenbaar maken... via de website www.vip-zandvoort.nl wwwvip Ik zal ze nog één keer voor u noemen... Dit is de Speelgoedvijver De Lachende Kikker, het Rode Kruis Zandvoort uh, en de Deaconie Agatha Kerk. www.vip-zandvoort.nl Laat uw stem niet verloren gaan. Zo is dat, Albert Jan. Je kan ook uh, stemmen via onze eigen ZFM app. Dus mocht je hem nog niet hebben, download hem nu. En kijk in het menu onder Vrijwilligersprijs. En dan kan je stemmen op jouw uh, favoriete organisatie van dit jaar 2018. Hij gaat er weer aankomen op uh, radio 2. En er kan weer gestemd worden hè, vanaf nu. En, uh, afgelopen week uh, was uh, op TV de Top 2000 quiz. En er kwam de plaats van uh, Elton John aan besteld standing uh, langs. Maar ditmaal draaiden we die andere met Kiki D en Danco Breaking My Heart. Andere artiesten die langskwamen in dat uh, programma Top 2000 quiz van van de week. Dat was uh, Al Green. Ja, met een uh, eigen nummer. En hij heeft uh, ook een jaren geleden een nummer gemaakt. Tezamen met Arthur Baker. En ook die werd weer aangehaald in die top 2000 quiz. En daar is het over deze single The Message is Love. Dan gaan we op naar het nieuws en weer van vier uur. En dan zijn we er nog een uur lang. Zo dadelijk met in de derde uur de gast Marco Termes. Graag tot zometeen. enough to live